Welkom luisteraars bij weer een aflevering van FM. En vandaag gaan we met Maarten Koper het hebben over Bruce Springsteen, de bos. Uh, we ja. hebben net Badlands gehoord, daar gaan we straks ook weer alles over horen. Maar eerst Maarten, welkom. Dankjewel. En uh, misschien is het goed om uh, iets over jezelf te vertellen, om daarmee te beginnen. Ja, ik ben... Uh... Maarten Koper, echte, echte Zandvoerter. Een echte Zandvoerter, Ja, okay. als je ja. Koper heet, dan, uh, <laughs> dan ben je wel uh, echte Zandvoerter. Dat is de, de, de meest voorkomende naam natuurlijk hier in het dorp. Ja, ja. Uh, ik ben fysiotherapeut en manueel therapeut geweest. heb jarenlang uh, hier in het uh, dorp een uh, eigen praktijk gehad. En ben, zeg vorig jaar februari uh, gestopt met werken. Uh, sindsdien dus pensionado. Heerlijk, hè? Ja. Ja, <laughs> ja zeker. Ja, ja kijk, ik, ik, ik ben ook niet meer de, de jongste. Springsteen wordt vandaag 73. Oh, dus is vandaag een jarig. Leuk. Ja, is vandaag oh, okay. een jarig. Dat ja, is leuk. Dus ja. Het is een ja. mooie dag waarop uh, ja? we dit uh, doen. En ik ben uh, altijd een jaartje ouder dan Springsteen, dus ik ben al 74. <laughs> ja. Ja. Ja, daar doe ik ook niet moeilijk over. Maar goed, we zijn begonnen met Badlands, hè? ja. Voor jou een heel... Uh... Een mooie, mooie uh, ja. nummer om binnen te komen. Uh, het, het schildert ook een beetje de, de, de sfeer van uh, zeg maar 60, 70 jaren van de vorige eeuw... waarin Springsteen natuurlijk ook opgegroeid is. En, en ja, waarin hij toch als, als uh, tiener eigenlijk een beetje... alles meegemaakt heeft, ja. Ja, hij uh, voelde zich gevangen, ook thuis. En, oh, oké. Okay. Uh, hij had ook altijd conflicten met zijn vader, dus, uh, daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. En hij wilde eigenlijk uh, eruit breken. En ja, daar daar ja. zijn veel nummers uh, van hem op gebaseerd uit die tijd. En Bert geeft ook een beetje aan uh, de, de, de sfeer buiten. Het was natuurlijk niet allemaal uh, roze kleuren manenschijn. Dus er uh, waren ook wel een negatieve kanten aan de maatschappij. Waar hij ook eigenlijk nooit zijn ogen voor sluit. Ook in nee, nee, nee. politieke zin niet heeft hij zich altijd ja. wel uh, Ja, Hij is wel geëngageerd, hè? Ja, ja, ja. ja, klopt, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Met de Democraten. Ja, ik heb er snel uitgerinkeld. Hij is in 1949 geboren, dus. Ja. ja. Begin eigenlijk ook ja, eh, ja, toen kwam het een beetje op de rock'n'roll en zo. En eh, toch de onvrede van die jeugd met eh, het gebeuren en zo. Ja. Ja, ja. Dat heeft hij allemaal meegemaakt, ja. Vietnam-oorlog. Okay. Ja, zeker. Ja. In de jaren 50, 60. Ja. Daar is ook een prachtig. Uh, dat kunnen we misschien straks ook nog wel uh, in het tweede uur draaien. Ja. Tijdens een concert deed hij uh, in die tachtig jaar ook nogal, uh, dat hij, uh, ja, korte verhalen vertellen was dus door vertelde een verhaal dat hij inderdaad uh, met zijn vader uh, heel erg overhoop lag. Uh, hij had lang haar en uh, ja. Ja, ja. was eigenlijk niet geïnteresseerd in school en werken, maar wel in muziek natuurlijk. Ja. Ja. En zijn vader was een, uh, ja, eenvoudige fabrieksarbeider. Oké. Okay. En die had het alleen maar over die goddamt, gitaar van hem. En <laughs> ja, ja, waar die alles mee deed, ja. <laughs> en over zijn lange haar waar hij ja, ja. zich aan ergerde. Ja. En uh, dat verhaal, dat, dat kunnen we dan laten horen... dat hij s'avonds thuis komt, Springsteen, okay. en zijn vader zat. Ja. Ja. ja, laat ik het maar niet over vertellen. Dat moet straks maar naar ja, luisteren gaan, okay. eigenlijk. Ja. ja, want we hebben ervoor gekozen om het eerste uur... wat kortere uh, ja. uh, nummers te doen. Wat meer informatie over Bruce zelf. En het tweede uur... De live uitvoering. Uh, uh, uh, ja, zo. Ja, ja, ja. Want ja want je hebt eigenlijk moet je niet te veel over Springsteen praten. Uh, Springsteen moet je horen en moet je meemaken. Je, uh, er wordt wel gezegd, er zijn twee soorten mensen. Ja. En dat zijn de mensen die Springsteen live gezien hebben. Oké. Okay. Ja. En de mensen die hem nog nooit live gezien hebben. <laughs> dat is echt een heel duidelijk uh, verschil. Uh, ik, ik ben wel eigenlijk... Uh, en Springsteen Fan geworden al voor die tijd dat ik hem gezien had. Maar okay, ja. toen ik hem eenmaal gezien had, denk ik: Ja, dit is, dit is zo fenomenaal. En, en, en dat is eigenlijk alleen ja. maar in de loop van zijn leven beter en beter geworden. Ja. De muziek is beter geworden, vind je ook. Ja, ja. maar ook de, de, de concerten. De concerten, ja ja. Ja, ja. ja, ja. Meer ervaring en zo, meer uh, Ja, zo, hij, of hij, zo. Hij, hij probeert ook altijd uh, variaties aan te brengen in, uh, okay. in zijn muziek. Uh, er is nooit één concert hetzelfde als het andere. Oh, dat is knap. Ja. Ja. Als jij naar een concert gaat van een bepaalde artiest die op tournee is, dan is vaak elke avond Klopt. dezelfde ja. Ja. setlist. Dezelfde playlist. Ja, dat natuurlijk. heeft broers niet. Je ja, hebt elke avond okay. uh, weer verschillen. Ja, er zijn altijd wel nummers Tuurlijk, hetzelfde, ja. maar heel veel ja. verschillen zitten oh. erin. Arjun die verandert hij regelmatig. bent oh. uh, band haalt hij er weer een paar blazers bij. Uh, Oké, okay. dat is heeft leuk hij inderdaad. Hij ja. een vrouwelijke ja. violisten ja. bij gehaald. Die is ook ooit, die is altijd gebleven. Hij probeert altijd variaties aan uh, te Oh, dat is knap. Dat is brengen. leuk, ja. Ja. Ja. ja. Zoekt ook altijd uh, naar andere dingen in de muziek. Hij heeft, uh, op een gegeven moment heeft hij ze de E-Street e Band... waar hij dus uh, ja, van een jongs afhaal mee is... Ja. Die uh, heeft op een gegeven moment in de steek gelaten. Dat was in de, de tachtig jaren. Toen is hij met een andere band uh, heeft hij twee cd's opgenomen. Okay. En is hij gaan toeren. Ja. En ja, dat, dat is hem door fans toen niet uh, nee. in dank afgenomen. Nee, okay. die vonden dat ja. toch maar uh, zeur gaat. Uh, ja, ja. Ja. Die hoort er bij de e Band. Ja. ja. ja. Okay. En, uh, ja. Tussenop, daar is hij ook weer naartoe teruggegaan. Ja. Hij heeft ook uh, een paar keer solo projecten gedaan. Ja. En alleen opgetreden. Uh, ik heb hem twee keer solo gezien. De eerste keer in, uh, in Carré. Okay. En een aantal jaren later in uh, Ahoy. Zo, zo. En toen dacht ik: toen ik ja. heen ging van uh, ja, ga ik dit wel leuk vinden? Ja, dus maar helemaal alleen. solo echt in Helemaal solo met een paar gitaren en de piano. Oké, okay. zo, Best dat wel. Ja. En een orgeltje. Ja. Maar hij begeleidt zichzelf helemaal uh, alleen. Ja. En uh, ik denk, ga ik dat we leuk vinden? Ja. Nou, ik kan je zeggen, Pim, uh, hij heeft daar anderhalf, twee uur in staan spelen. Het had voor mij wel ja? de hele nacht door mogen gaan. <laughs> Zo verschrikkelijk goed. I dreamed we were together again Baby, you and me Back home in those old clubs The way we used to be We were standing at the bar and It was hard to hear The band was playing loud And you were shouting something in my ear You pulled my jacket off And as the drummer counted You grabbed my hand and pulled me out on the floor. You just stood there and held me, and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the lane. Point Blank is eigenlijk uh, het nummer waardoor ik uh, Springsteen fan geworden ben. Oh, oh, dat is leuk om te horen, inderdaad. ja. Uh, het was 1980. Ja. En in drie maanden tijd zijn toen uh, mijn ouders overleden. Oké, okay, eerst ja. overleed mijn moeder en uh, een paar maanden later mijn vader. Dus het was een, uh, een heftige tijd. Zeker. Ja. ja. En. Uh, ik denk dat het september, oktober was, toen reed ik elke ochtend uh, naar, de, naar de praktijk. En Toen hoorde ik het nummer point blank op de radio. Ja. Ik kende het nummer eerst niet, ik wist ook niet wie het zong. En dat werd door een bepaalde. Uh, Disjoggy, ik geloof dat niet van de Karo was, werd dat regelmatig ochtends gedraaid. En dan dacht ik, god, dat is een uh, mooi nummer, mooi lied. Dus op een gegeven moment dan hoor je, ja, Broers Springsteen. Uh, nou, dan ging ik. Uh, de stad in, op zaterdag vaak, om uh, LP's te zoeken. Te luisteren, ja. <laughs> nou, ja. Springsteen, het was de dubbel LP The River uh, Ja, natuurlijk, ja, een bekende, ja. ja. En daar stond het nummer Pointblank op. Dus ik kocht die dubbel LP. En ik ging thuis luisteren. Inderdaad. Ik denk, niet alleen Pointblank is een heel mooi nummer, maar... Het hele album. Ja, ja, ja. Alle nummers uh, vond ik goed. Uh, The River staat daar uit ja. uiteraard ook Uiteraard ook ...van zijn grootste hits geworden. Uh, dus in die tijd... Uh, ...pakte hij me ook... Ja, ik, ik, ...ik zat natuurlijk in een, een, een nare periode... ...en muziek kan natuurlijk ja. enorme steun geven. Zonder meer. Ondanks dat Point Blank eigenlijk ook een heel triest nummer is. Ja? ja, okay. ja, ja, ja. Uh, maar muziek uh, geeft steun, geeft troost. Uh, Zeker. Kan ja. ook vrolijkheid geven. In mijn leven is muziek heel belangrijk. Ja. Uh, ja ik vind muziek goed als ik... Uh, als een kippenvel krijgt ervan. Ja, dat vind je het mooi. Ja. Ja, ja, er zijn bepaalde... En dat deed het nummer Point Blank. Dat ja, deed het ja, nummer Point ja. Blank. Ja, ja. Het, is een, het is een nummer wat gaat over uh, uh, eigenlijk een, uh, een verloren liefde van, ja. van nou, broers, kun je zeggen. Hij was gek op een meisje, maar uh, zij is bij hem weggegaan. En hij ziet haar eigenlijk afglijden ook een beetje in de, in de okay. maatschappij. Ja. Uh, het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar je kan er een beetje bedenken dat ze ook in, in de druk zien terechtgekomen is. Oké. Okay, en ja. hij ziet er nog wel, en, en dan denkt hij terug aan de, aan de goede tijd die ze gehad hebben. En hij roept er nog, maar ze kijkt niet eens meer naar haar. <laughs> Oké. Okay, dus, ja, dus wat dat betreft ja, is het ook ja, een, ja. Een, een droevig nummer. Ja, ja. ja. ja want hij was 31 toen hij dat nummer maakte, of hè? Ja. Want wanneer is hij eigenlijk begonnen en hoe is hij begonnen? Nou ja, hij. hij ...is al begonnen op uh, jonge leeftijd. Hij wilde graag een gitaar hebben. En uh, zijn moeder... ...die ook werkte... ...en uh, die trouwens nog steeds leeft. Die is al in de negentig. Zo. Ja. Ja. Ja. Uh, ze komt ook nog wel eens naar concerten toe. Echt waar, ja. En dan haalt hij er ook nog op het podium. Dat is leuk, ja. En dat is heerlijk. Ja. En dan staat hij nog met het te dansen wel... ook. Ja. Eigenlijk het beste concert dat ik ooit gezien heb van hem. wat Parijs in 2012... Daar was zij toen en daar was ook zijn zuster en meerdere familieleden. En dat was uh, ja, ongelooflijk, wat hij daar neerzette. Hij begon om negen uur s'avonds uh, in de sporthal van Bercy. Ja. Waar ik ook nog wel eens met die judoka's uh, regelmatig okay. woon. Ja. Ja, ja, ja. En uh, hij begon om negen uur en hij stopte om kwart voor een. Ongelooflijk, en, ja. En dan Zo gaat er drie uur en drie kwartier ja. uur achter elkaar door ja, zonder ja. pauzes en, uh, ja. Ja, dat, dat, die man heeft uh, verschrikkelijk veel energie. En bij dat concert haalde hij toen ook zijn moeder... Uh, wordt leuk, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hij moet niet alleen energie hebben. Hij moet volgens mij ook een bepaalde drive hebben of zo. Of, nee. Hij of, heeft ook een, een enorme drive. De, ja. Ja. En, ja. en uh, er wordt wel gezegd... Want hij heeft ook met depressies uh, te maken gehad in zijn leven. Oké, okay. ja. En, er wordt wel eens gezegd... Hij kan eigenlijk heel moeilijk buiten zijn publiek... Oh, okay. Daarom nou, ja. speelt hij ook zo lang. Hij, ja, ja, ja. hij wil eigenlijk met het ja. publiek zijn. En ja. wij wel spelen, ja. Hij wil spelen, hij wil bezig zijn. Ja. En uh, in periodes dat hij thuis zit, dan kan hij nog wel eens uh, ja. depressief, depressief raken. Ja, okay. ja, ja, ja. Er is niet zoveel over ja. bekend, maar Toch wel. hij ja. heeft het zelf wel ja. toegegeven ja. dat, uh, ja. dat hij dat heeft. Ja. Take me now, baby, We'll make close for Chime understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on. Ik heb hem denk ik 30 keer ongeveer gezien. 30 keer? Ja. Zo oh, zeg is Heel vaak. Hè. En dan ben ik eigenlijk nog maar uh, iemand die weinig heen gaat hoor. Ja. ja. Vorig, vorige week, ik zei, "Is hij Kluun op televisie met Leon van Donschot. het is een muziekjournalist. Ja. Die is ook een Springsteen gek. Uh, Kluun gaat volgend jaar als Springsteen weer gaat toeren in Europa, gaat hij naar acht concerten. Zo. Ja. <lacht> Leon van Donschot naar 18. Nee zeg. Ja. Er zijn fans, Pim, die reizen hem helemaal achterna. Tijdens oh, zo'n toernooi. Die zijn er gewoon elke ja. avond. Ik heb hem een aantal keer in Parijs gezien. Ja. In uh, Antwerpen, in Duitsland, oh, ja. uh, Barcelona. Oh, en één keer in New York, ja. Vroeger waren ja. er een paar uh, knapen in, uh, in Limburg... En die organiseerden dan reizen naar Springsteen. Dus. Oké. Okay. Maar toen, toen belde ik een keer uh, die twee jongens op. En uh, ik zei, heb je nog kaarten voor Parijs? Ja, ja, ja. Hebben we nog een... Uh, ja, ze. Dus, maar je bent toch vaker met ons meegewezen. Ik zei, ja. ja, regelmatig, ja. Ja, we willen dit jaar ook een uh, reis naar New York organiseren. Oh, oké. Okay. Ja. Vind je dat leuk? Ja? Ik zeg nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En, uh, <laughs> nou, dan zetten we jou ook op de lijst. Dat je geïnteresseerd bent. Ik zeg, dat is jij? goed. Dus ik kwam s'avonds thuis van uh, mijn werk. Ik zeg tegen uh, Lidia, mijn vrouw, ik zeg, moet je luisteren, we gaan in augustus gaan we naar New York. <laughs> Een weekje. Oh zegt ze, nou, Dat is ook, zeg je. goed. We waren er al eens geweest met de kinderen. Ja, zeg. Ja, ja. En uh, ik zei, ja, één ding, je moet één avond mee naar Springsteen, zeg <laughs> is Daar wel voor over. Nou, zeg, zeg heb je niet wat leukers? Ja, echt, ja. <laughs> Maar goed, even ja. later zegt ze, zeggen, nou, als jij dat nog graag wil, dan, dan moeten we dat doen. Ja, natuurlijk, ja. ja. Ik zeg, nou, ja, zeg, maar, zeg, maar, zeg maar waar jij graag naartoe wil. En ja. uh, in, die oh, tijd, ja. in, die in die tijd was net uh, die musical uh, oh, de Lion, Lion King, King was ja. uit. Ja. Ja. Ik zeg, nou, dan gaan we naar Lion King. Nou, ik probeerde om uh, al thuis via de computer een kaart te bestellen van de Lion King. Nee. Dat is al uitverkocht. We ja. ja. nou, waren in New York en in de hal in het hotel waar we waren, daar was ook een balie voor uh, kaartverkoop. Ja. En uh, toen ik daar naartoe, ik zeg, heeft u kaarten voor de, de Lion King? Nou meneer, wanneer wilt u heen? Ik zeg, nou ja, morgen of overmorgenavond. Dan gaan ze bellen. Ja. En dan zijn er wel kaarten te kopen, maar dan betaal je wel uh... de hoofdprijs voor, ja. ja Bijna ja, ja. Ja. dubbel. Ja, ja. Maar zo gaat het tegenwoordig ook met concertkaarten. Ja, het wordt allemaal steeds duurder. Dat ja. klopt inderdaad, ja. Dat is met Coldplay wat ik net vertelde. Nou, het was binnen een paar minuten uitverkocht ook of zo. Ongelooflijk, ja, ja. En dat, dat is een van de uh, nadelen, uh, wat ik kort geleden las, van Springsteen in Amerika. Daar ging ook de kaart in de verkoop. Mm -hmm. En daar hebben ze nu een systeem. Dat uh, hoe meer belangstelling er is, hoe meer mensen inbellen, ja. gaat de prijs omhoog. Oh, zo. So. Omdat ze redeneren, die, ja. die, die verkoopkantoor. Ja, uh, die mensen gaan het dan op de zwarte markt. ...toch meer voor betalen. Ja, op die manier. Okay. Ja, maar ja. Ik, ik vind ja. dat niet kunnen. Dat vind ik ook niet. even. een beetje raar. Ja, hey, ik denk, hier ja. blijft gelukkig die prijs redelijk. Ja. En, uh, maar ja, er zijn altijd van die tussenpersonen die kaarten be te bemachtigen. Ja. En die ja. zetten ze dan op Marktplaats en op ja. Alle, ja. hun eigen sites. Ja. En dan betaal je inderdaad ook vier, vijf keer het uh, ja. tarief. Dat ja. gaat er overheen, ja. Ja, maar dat Springsteen dit zelf toestaat, dat de officiële verkoop, dat die prijzen dan zijn ja? oh, ja, okay. dat, dat, ja. dat moet je niet doen. Dat vind ik ook niet. Volgens mij heeft hij er wel wat over te zeggen, natuurlijk toch? Ja, dat ja. lijkt mij ook. Ja. Ja. Hetzelfde, ja. want hij is, hij is een heel sociaal voelend mens, is dat hij trad op, op Broadway solo mm -hmm. afgelopen jaren. Dat heeft hij uh, maandenlang gedaan. Nou, dat leek me ook wel, uh, ja. wel mooi. Ja. Ze ja. <laughs> dus, dus, dus had er mijn zo erover... Maar dan moest je ook op eh, bepaalde, uh, hele ingewikkelde manieren, kon, kon je inloggen. En op een gegeven moment belt me zo en hij zei, nou, ik kan kaarten kopen. Oké. Okay. Ja, die waren 800 dollar per stuk. Ja. Ik zeg, nou, laat dat maar zitten. Ja, nee, vind dat, ik ook een Dat, dat heb ik er dan ja. niet voor op. Ja, nee. Ondanks dat ik zo'n nee. groot fan ben. With her hands on her hips, oh, and that smile on her lips Because she knows that it kills me With her sad French cream standing in the door like a dream I wish she'd just leave me alone Because when she dreams, With doen Is het een rocker of uh, maakt hij allerlei soorten muziek? Uh, het is wel een uh, rocker. Maar hij is ook eigenlijk een uh, ja, soort uh, soulmuzikant. Er Zijn geruchten dat hij nog dit nou, jaar misschien komt met een album. Met uh, alle oude soulnummers. Oh, ja. interessant. Dat is wel ja, leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, maar hij uh, werd... Uh, dat is geweest denk ik al een jaar of uh, bijna twintig jaar geleden Piet Sieger, dat is een oude volk ja. muzikant, uh, daar wilde ze een tribute aan geven, dus er moest een cd komen toen werd hij gevraagd om ook een nummer uh, ja. van op te nemen dat heeft hij gedaan maar toen is hij in de hele materie van dat soort uh, muziek gedoken okay. en dat heeft ja. geresulteerd dat hij een hele cd ook gemaakt heeft ah. en ook een hele tournee Oké, okay, met folkmuziek. Ja. alleen maar al ja. folkmuziek. Hele band gevormd van al wel twaalf uh, ja. tot veertien man. Ja. Nou, het was een feest. <laughs> het was een feest, ongelooflijk. Het is groot feest bij <laughs> Ja. Echt die oude nummers. En uh, dat, dat, werd, ja, dat werd schitterend gebracht. Ik, ik heb het een paar keer gezien. Ik heb het in Amsterdam gezien, en in Rotterdam, ja? en in, in, in Antwerpen. Ja, prachtig. Ja, ja. Dus hij, hij beheerst heel veel. Heel veel stijlen, ja. Ja, net zo goed als je er straks al over hadden, die solo optreders ja, ja. ja, dat is dan weer heel ingetogen. En, en hij heeft ook maar solo-albums gemaakt. En ja, dat, dat is dan vaak ook uh, een beetje politiek uh, gerekt, uh, ja, gerichte okay. muziek. Hij heeft uh, het album gemaakt, The Coast of Tom Joad. Dat is een boek geweest, Tom Joad, van een Amerikaanse schrijver. En al die nummers die gaan eigenlijk over het vluchtelingenprobleem in Amerika. Oh, oké. Okay. Amerika kan het ja? natuurlijk. Trump heeft daar nog een muur willen bouwen. Twee miljoen uh, per dag las ik vandaag. Ja, met vluchtelingen die daar ja, via Mexico binnenkomen. Ja, twee miljoen. Ja. Nou, daar heeft hij uh, prachtige nummers over gemaakt. Ja. Oh, ja dat heb goed, ik ja. ook één van uh, uitgekozen. Het is uh, across the border. Oké. Okay, ja. En waarom noemen ze hem uh, de Bos? Ja. Goeie vraag. Oh. Ik, denk, ik denk omdat hij eigenlijk echt de grote leider van, van de band is. Hij, ja, hij bepaalt alles op het toneel. Ja. Ja, ja. Okay. Als je tijdens zo'n concert ook... Uh, ik zei net al, hij varieert veel. Hij kan soms tijdens een concert kan je opeens uh, denken van... Ik wil dat nummer spelen. En dan zie je hem oh. heen lopen. En dan loopt hij langs als uh, <laughs> muziekantij. Terwijl ze <laughs> ondertussen spelen. Zegt hij dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dat gaan we <laughs> oh, doen. Oh te gek. Ja. ja, ja. ja, ja. Oh. Hij geeft ook steeds aan. Wanneer er uh, uh, gestart wordt met een nummer. En ja. ook wanneer er geëindigd wordt. Want zeker bij die concerten. Worden die nummers allemaal uh, uitgesponnen. Met solos. En het wordt langer ja, het wordt gemaakt. Langer maar hij gemaakt, geeft aan. Oké. Okay. Uh, nu is het klaar. Ja. En, uh, ja. En dan gaan ze vaak gelijk door naar het volgende nummer. Dat ja, vind ik zeker. ook zo mooi het ja. gaat achter elkaar ja. door. Tonight, my biggest pain. Tomorrow, I'll walk his tracks. That'll lead me across the border. Tomorrow, my love and I. We sleep neath all the skies. Somewhere across the border. We'll leave behind, my dear Pain and sadness we found here And we'll drink from Bravo's muddy waters Where the sky grows gray and white We'll meet on the other side There, across the border For you, I'll build a house High on a greasy hill Somewhere across the border Where pain and memory Pain and memory have been stilled There across the border In Sweet blossoms fill the air Pastures of golden green Roll down into cool clear waters and in your arms neath open skies I'll kiss the sorrow from your eyes there across the Someday we'll drink from God's blessed water And eat the fruit from the vine and I know love and fortune will be mine Somewhere across the border. Persoonlijk, wat voor een type is hij? Want hij, hij is een beetje dictator, of niet? Of hij nee, stuurt, nee, totaal nee, niet. Nee? nee, nee, nee, nee. Hij is wel degene, nee. de dirigent of zo. Ja. Okay, ja als je ja. leest, de mensen die hem ontmoet hebben, uh, vind het heel aardige, heel ja? aardige man is het gewoon. Oké. Okay. Zelfs uh, een beetje bescheiden en, en, en, uh, ja, hij heeft toch heel wat bereikt, heel wat gepresteerd. Uh, ja. Hij komt ook regelmatig in Nederland. Ja. Ja, zijn dochter, hij heeft drie kinderen, twee zoon en een dochter. Zijn dochter is springruiter. Uh, Oké. Okay, en ja. die heeft haar paarden gekocht hier in Nederland. Oh. En uh, traint ook vaak hier in Nederland. En dan komt hij... Uh, komt hij mee ook zo? Ook wel eens okay. kijken. Ja, ja, ja. En dat is in de buurt van Eindhoven. En toen las ik op een gegeven moment dat hij altijd dan vaak gaat eten... bij een uh, italiaans <laughs> restaurant in Eindhoven... <laughs> En een goede vriend van me, die, uh, die visiteerde buiten het PSV, ja. dat is ook een Springsteen-fan. Ik okay, zeg, ja, kan je naar dat restaurant toe? We vragen die eigenaar uh, of die weet wanneer Springsteen komt. Ja. Ik zet ja, hem er iets ja. naartoe. Ja. En, uh, maar er is niet van gekomen, want nee. die, ja, nee, die man is overleden, die uh, eigenaar van het restaurant. Dus uh, ja, ik, ik weet niet, uh, hij is okay. nog wel regelmatig hier naartoe oh, okay. komen Springsteen. Maar ja. ik hoor enige teleurstelling. Je hebt geen handtekening of zo, geen nee. memorabel. Nee, nee, nee, nee helemaal niks. Dat is, niks, nee. is, is, is nog grotere teleurstelling. Oh. Toen, uh, vroeger had je hier in, in Zandvoort. Ik weet niet hoe lang woon jij in Zandvoort. Je? Acht jaar. Acht jaar. Ja, ja. Uh, vroeger had je hier Lifa Lok. Dat is voor mijn leeftijd een ja. ja. uh, half Chinese jongen. Uh, van Kinservaan uh, ken ik hem. We hebben mm -hmm. samen gevoetbald. Uh, en Liva is in de horeca gegaan. Hij heeft verschillende bars en dansings gehad hier in het dorp. En ja, daar kwam ik vroeger natuurlijk ook altijd. Dus, dus, dat contact ja, ja. is altijd gebleven. Mijn kinderen mijn zoontje ging voetballen. En hij deed ook veel uh, werk bij de voetbalclub. Dus. Maar als er concerten waren... is het altijd moeilijk om kaarten te krijgen. Ja. En Liva die is op een gegeven moment ook in die concertwereld gegaan. Die haalde... Vroeger had je een oude bioscoop... op het, het Station. Dat was Monopol heette dat. Op een gegeven moment was het geen bioscoop... meer stond het leeg. Uh, Liffen had het regelmatig afgehuurd... en haalde daar van uh, die soul-artiesten. Oh, de soul, oké. Okay. Ja, de Three, yeah. de three yeah. Degrees... en de Trams en yeah. de Four Tops. Het is allemaal hier geweest. Dus Liver zat ook in die muziekwereld. En op een gegeven moment... Uh, is hij samengewerkt met Mojo. Oké, okay. ja. Yeah. Yeah, en de Mojo gang. haalde yeah. natuurlijk Springsteen. Ja. Dus als ik kaarten wilde hebben voor Springsteen, dan belde ik vaak naar Live. Ik zei Live, ja. ik wil graag heen. Uh, Oké, okay, ik zorg voor kaarten. Ja. Het uh, was voor mij een makkelijke ingang. Toen kwam Springsteen solo naar Carré. Had ik ook weer via Liva kaarten besteld. En uh, toen zei hij, hij zegt, uh, nou misschien kun je hem wel na afloop ontmoeten. Oh. Hij ja, zegt, ja. Ik, ik, ja. Uh, ik ben daar ook en dan uh, kan ik jou <laughs> nog even op backstage nemen. Ja, ja. uh, ja. uh, <laughs> dus ik was al helemaal nerveus. Uh. Ja. <laughs> nou, er ging een nichtje mee ja. naar dat concert. Ja. En uh, het was bij Carré gigantisch druk. Het concert zou om uh, acht uur beginnen, maar er stonden heel veel mensen... Die hoopten om nog naar binnen te kunnen. Ja, natuurlijk. Hadden ja. geen kaartje kunnen bemachtigen. Okay, maar yeah. Dus er was een hele blokkade van mensen. Dus voordat ik binnen was... En mijn kaartjes ja. lagen bij de kassa. Die waren er gelukkig wel. <laughs> uh, ja, het du duurde het hele tijd. Dus het concert ja. begon een uur later. Nou, we zaten prachtig. Twaalf de rij of zo. En ja. een schitterend concert. En de afloop... Uh, ja, ik zeg tegen mijn nichtje: We moeten hier maar even blijven wachten in de zaal, want dan ja, worden we wel dron, gehaald. Ja, ja. Want ik had het uh, een jaar daarvoor meegemaakt: schoonzusje en mijn zwager waren gek van R Lou uh, Rolls. Rose, yeah. En die trad op, en toen moesten we ook wachten in de zaal. En dan kwam Liva ons halen en had ons bij de backstage. Ja, ja. Dus wij blijven zitten, maar al wie er kwam, geen Liva. En uh, op een gegeven moment komt er zo'n supoos. Hij zei, meneer, wilt u de zaal verlaten? <laughs> ik zei, ja, ik zeg maar ik zou backstage genomen. Maar hij zei, ja, ja, sorry. Hij zei, maar we moeten het hier leegmaken. Ja. Hij zegt: dan moeten maar op de gang wachten. Ja. Dus wij op de gang wachten. Ja. En daar liepen nog wel wat mensen. Maar nou, er er er niks, dus, uh, nee, ja, er gebeurde niks. Dus ik zag wel Jack Spijkerman, zag ik. Uh, dat is ook zo'n Springsteen en ja. Die zag ik een deur ingaan. gaan. <laughs> ik denk: nou, hij wel en ik hij niet. Hij <laughs> <potverdomme. laughs> Dus, uh, ja. nou... Wij naar buiten. Ik nog omgelopen naar de artiesten in ja? de uitgang. Dat niks. Nou, wij maar naar huis. Toen belde de andere ochtend... belden belde Liv aan me op. Waar zat jij nou? Ik zei, ja, waar zat ik nou? Ik zat op rij 12. Uh, daar en daar. Ja, ja, ja, ja. Het is helemaal misgegaan. Ik, uh, ik was in, uh, in de zaal maar met Tina Turner. Maar Tina Turner ja, moest naar Schiphol. Ja, ja, en het concert ja. was later. En het liep uit. Dus... Ja. Uh, ik ben nog in de zaal gekropen, want ik dacht dat jij op rij 16 zat, maar die kon op, je niet vinden. Ik zei, nee, ik zat uh, op rij 12. Dus ik heb hem ah, niet backstage. Nee nee, nee, nee, nee. We hebben hem nog een keer meegenomen. Toen trad Springsteen op met, met de E-Streetband in uh, uh, Arnhem, in ja. Gelredoom. Ja, natuurlijk. Ja, ja toen... Uh, had ik uh, ook backstage kaarten, maar toen mocht ik ook bij het podium vlak daarvoor staan. is een afgebakend gebied. Ja. En dan mocht ik staan. Nou, daar stond ik dus. Hij zei, jij gaat daar staan om te kijken. Ik zei, ja, natuurlijk. Nou, ik zie je wel na afloop backstage, zei hij. Ja. Dus ik had daar het hele concert uh, gezien. Ja. Het is afgelopen. Wat gebeurt er nou? De hele zaal mag leeg, maar die, dat vak moest blijven staan. Oh. dus tegen die tijd dat ik eindelijk eruit was en eindelijk ja. backstage was was je ook weer weg ja, dat is alweer. <laughs> frustratie al omhoor ja, ja, aan ja. de andere kant en dat, dat, dat lees je ook wel en, die, dit is een boek 29 Ode's aan Springsteen dat zijn allemaal ja. Nederlanders die een, een oh, schrijvers leuk. Leuk boek, en ja. artiesten ja. Ja. ode brengen aan Springsteen ja. sommige, twee daarvan hebben hem ontmoet maar nou, wat moet je zeggen ja, wat moet je vragen inderdaad. Dat wat al niet gevraagd is inderdaad. Ja, ja moeilijk. Ja. Ja. Ja. Wat ga je zeggen? Wat zo'n ja. goed concert ik ja. heb genoten. <laughs> ja. Dat is, uh, ja, dat ja. is heel ja, lastig. Dat is zeker lastig inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus ja. daar zat ik me altijd die, die dagen van tevoren... Zat ik ja. Ja. Je zat te oefenen. Ja, ik ja, ja, ja, ja, kan me helemaal levendig voorstellen. ja, ja. ja. ja. Ja, ja, het is uh, echt een nummer waarin uh, ja, mate elkaar ontmoeten en over vroeger praten. En Ze zijn ouder geworden. Ze hebben het over vroeger uh, dat ze nog uh, goed in sport waren. En, uh, <laughs> ja. Maar dat het een beetje afgelopen is? Ja, van, vanochtend, vanochtend heb ik nog tennis en ook met. Uh, een jongen was nou een jongen, hij is bijna tachtig. Zo. Zeggen. Ja. En daar heb ik vroeger ook nog mee gevoetbald. En dan ga je toch weer over voetbal eh, Tuurlijk. praten ja. van ja. vroeger. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, Claudie ja. Is een is zo'n soort nummer eigenlijk, ja. ja en het gaat over, weet uh, je, of het ouder worden. Ja, want hij heeft eigenlijk een hele hoop hits gemaakt, hè? He? Fire, ja, ja. wat niet op je lijstje staat en zo. Ja, ja, ja, kijk, een, ja, hij vroeg mij een keuze te ja. maken en... Daar, daar worstel ik dan mee, want ja. <laughs> er is zoveel ja, goed. Ja. <laughs> ja, ja. En uh, nou ja, dit, dit, dit kloor je deze om er even mee door te gaan. Ja. Uh, ik heb verder opstaan. Uh, Letter to you, dat is van zijn laatste CD. Letter to you. Ja. Die is vorig jaar uh, uitgebracht, en, uh, waarin hij natuurlijk, uh, dan merk je dat hij ook uh, ja, ook bezig is nog meer met het ouder worden en ook met uh, het overlijden. Hij is natuurlijk ook okay, uh, yeah. vrienden verloren, twee yeah, bandleden, juist. maar ook andere vrienden. Yeah. Uh, Letter to You is ook eigenlijk, uh, ja, ik schrijf een brief uh, over allerlei dingen die we gedaan yeah. hebben, die we meegemaakt hebben. Uh, ja, aan wie schrijft hij die brief? Van, uh, yeah. Aan vrienden, aan, aan mensen die yeah, misschien yeah. al overleden zijn. En, yeah. En, yeah. Ja, wat is hij wel in de loop der tijden? Is hij veranderd in zijn muziek of zo? Andere stijlen gaan spelen? Of ja, wat ik er dus ja. straks al zei. Dat hij ding, ver, verschillende dingen geprobeerd heeft. Uh, ja. met, met die folkmuziek. En, en met een andere, andere band. Zo, dat ja. hij ja. een beetje een andere sound krijgt. Uh, hij verandert zijn arrangementen van nummers. Zodat het niet steeds... Het, het klinkt altijd weer anders. Uh, dus zijn muziek verandert uh, zeker. Ja, Hij heeft ook nog... Uh, twee, drie jaar geleden een cd uitgebracht. Toen wilde hij een beetje... muziek à la de, de, de Amerikaanse krooners maken. Oké, okay, dus ja. Uh, ja, een beetje in, in die richting. En had hier ook een heel strijkorkest bij. Zeg, uh, uh, <laughs> ja, uh, uh, ja. Opgenomen bij hem. Uh, hij woont op een boerderij... maar hij heeft een hele grote schuur... wat ook eigenlijk als een zaaltje in een studio gebruikt ja, wordt. En daar tuurlijk. is het helemaal opgenomen. Ja. Er is ook een film van gemaakt... die in de bioscoop gedraaid heeft. Dus hij... Ja, het is wel iemand die constant variaties zoekt. Okay, en afwisseling. Ja. Dat vind ik ook zo knap van hem. Zeker. Ja, ja. Ja, ja. En door wie zou die beïnvloed zijn? Uh, hij is zeker beïnvloed door, door de, de hele oude rockers. Natuurlijk, hè? ja. Uh, zo, uh, Elvis Presley en Johnny Lee op. Maar ja. ik vind ook als je ze begin uh, uh, LP's draait... dan zijn het nummers met ontzettend veel tekst. Oké, okay, ja. Uh, hij heeft nu op die uh, laatste cd... Ja. zitten ook een paar nummers... met heel veel tekst. En dat zijn nummers ook die hij al in die tijd geschreven heeft... Oh. maar toen niet goed genoeg vond. Ja. En als je die nummers hoort... Dan, dan, ben je, dan denk je weer aan Bob Dylan... die je ook, okay, ook veel tekst Ja. Heel veel tekst ja. had natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. En dus... Oh. Uh, en dat wordt ook wel niet alleen door mij gezegd... Hoor, maar door anderen ook. Dus daar is je ook wel door beïnvloed. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, wie niet denk ik hè? Ja. Nee, wie niet nee. Nee, nee. Dat is wel, ja. En die maakt nog steeds uh, Ja, zoiets. zeker, ja. Uh, lekker bezig hoor Oké okay. het, het laatste nummer om dit uh, uur, eerste uur mee af te sluiten Letter to you Three Got down on my knees Grabbed my pen And bowed my head Tried to summon all That my heart Finds true And send it in My letter To you stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you.